6 uur. Het NOS journaal. Ebout de Jong. Tot nu toe geen bewijs voor EHEC op Duitse tauge. Slecht onderwijs schadelijk voor economie zegt CPB. En wateroverlast door noodweer in Limburg. Duitse onderzoekers hebben tot nu toe geen bewijs gevonden dat touwge de bron is van de besmettingen met de EHEC bacterie.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 Door de uitbraak van EHEC zijn de afgelopen weken 22 doden gevallen. Meer dan 2200 mensen werden ziek. Ter RIVM heeft tot nu toe bij zes Nederlanders een besmetting vastgesteld.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 Stevige regenbuien hebben in het zuiden van Limburg flinke wateroverlast veroorzaakt. Vooral in Heerlen en Roermond staan veel straten blank. Putdeksels zijn omhoog gekomen en kelders van woningen zijn ondergelopen. Voor vanavond worden in het zuiden van Limburg nog enkele lichtere buien verwacht.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 Vanuit het zuiden trekken regen- en onweersbuien over... die vooral in het zuidoosten stevig zijn... en ook vanavond gepaard kunnen gaan met de onweer. Morgen veel bewolking in de loop van de middag buien... en in het zuidoosten weer kans op onweer. Maximaal tussen 18 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten. Namorgen droger en wat frisser. hebben Verkeersinformatie, nog 23 files, 90 kilometer bij elkaar...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 Leasen kan al vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Droom verder bij de Mercedes-Benz dealer. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedenavond, acht minuten over zes. De strijd in Syrië gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden kwamen vooral burgers om al zo'n 1200 in verschillende Syrische steden. Maar in de noordelijke plaats Zissero-Shugur kwamen vandaag tientallen politieagenten en militairen om het leven. En dat is opmerkelijk, Mustafa Oekbi. Wat is daar gebeurd? Daar kwamen vandaag in het geval voor het eerst uh, berichten van uh, het aantal uh, doden onder veiligheidstroepen, leden van veiligheidstroepen en politiemens. Veertig zouden om het leven zijn gekomen door toedoen, te doen. Althans, volgens de Syrische staatstelevisie, gewapende groepen, in uh, laat ik zeggen, de Syrische, de Syrische, het Syrische regime uh, noemt deze groepen meestal vast terroristische uh, groepen. Maar het is eigenlijk voor het eerst dat er nu op zo'n. Nou nee, ja, eigenlijk op één dag, zo op grote schaal, zoveel mensen veiligheidsoorlog zo om het leven komen. Was het een hinderlaag? Er wordt gesproken over een hinderlaag, maar eh, als je ziet dat, eh, de, en ik heb eigenlijk het nieuws afgelopen dagen redelijk goed gevolgd, en je merkt dat er een soort, ja, dat er een, een, zeg maar een, een, eigenlijk een nieuwe wending is aan de gang in dat, zeg maar, in, die, in, de, in, in de protesten tegen het Syrische regime. En afhankelijk was er sprake van vreedzaam protesten om het regime ten val te brengen, en nu zie je eigenlijk, eigenlijk ja, dat er ook steeds meer gewapende groepen eh, eh, zich richten op het regime van Bashar al-Assad. Als je spreekt over een wending, welke kant zou het dan op kunnen gaan? We hebben natuurlijk niet echt heel goed zicht in wat er in al die verschillende steden in het zuiden of in de hoofdstad of in het noorden gebeurt, maar welke wending zou dan nu um, zich kunnen voltrekken? Nou ja, de, de nieuwe wending is eigenlijk dat er nu sprake is van steeds meer gewapende strijd aan het worden tegen het regime dan aanvankelijk. Wat, wat er eerder was natuurlijk het geval, was het vreedzame protest. Ik bedoel, heel veel Syriërs, die, die, die hebben eigenlijk belang bij, of hebben we altijd voortdurend opgeroepen tot een vreedzaam protest om het regime... in het geval onder druk te zetten om met hervorming te komen... om zichzelf plaats te maken voor een democratisch regime. En die wilden eigenlijk niets, be, uh, we, niets weten van een gewapensheid... maar nu komen steeds meer nou ja, verhalen van onze oogtuigen... maar ook bronnen uh, die wij ook uh, hebben geraadpleegd... Wij die spreken van gewapende islamitische groeperingen... die zich bewapenen en, en, en vechten tegen het regime. Die wapens komen nu uh, voornamelijk vanuit... Uh, Libanon vinden hun plaats richting deze gewapende groepen en daardoor is er nu duidelijk sprake van een nieuwe wende in die strijd tegen het Syrische regime. Met als geval vandaag tientallen politieagenten en militairen... die om het leven kwamen in het noorden van Syrië. Mustafa, dank je wel. Veel ouders met jonge kinderen zijn aan het rekenen op dit moment. Wat gaat de bezuiniging in de kinderopvang hen kosten de komende jaren? Op ons weblog en Twitter staan allerlei reacties. Geertje bijvoorbeeld, die betoogt dat kinderopvang een overheidstaak moet zijn... en geen particulier initiatief. En Lotte zegt, als je voor twee kinderen en vier dagen opvang... 523 euro zelf moet gaan betalen per maand... dan kan je als vrouw daar toch niet tegenop werken. Janneke Plantinga is hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht... en doet onderzoek naar kinderopvang. Goedenavond. Goedenavond. Ja, volgens minister Kamp zal het effect voor de arbeidsmarkt wel meevallen... van de bezuiniging. De meeste ouders die nu werken zullen dat blijven doen. Uh, verwacht u dat ook? Dat is een hele lastige vraag. Je weet nooit precies hoe ouders daarop zullen reageren... Uh, en dat heeft ook vooral te maken met het feit dat er, er wel mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld het formele kinderopvang wat uh, minder te maken. En daarvoor in de plaats dan informele arrangementen te bedenken. Je kunt bijvoorbeeld iets delen met, uh, met, de, met de buren. Jij de dinsdag, zij de donderdag. Uh, wellicht heb je nog uh, uh, schoonouders of ouders die in de buurt wonen die een dag kunnen overnemen, et cetera. En die substitueerbaarheid van informeel en formele kinderopvang maakt dat het effect, het rechtstreeks effect van bezuinigingen op formele kinderopvang op arbeidsmarktparticipatie, heel lastig te bepalen is. De nieuwste. Uh... Door doorrekeningen van het CPB laten zien dat het allemaal wel meevalt. Maar ja, het, het is altijd een beetje afwachten hoe ouders nu precies gaan reageren. Want is het dan ook niet zo dat door die regeling, die op een gegeven moment vrij ruim is opgetuigd... tenminste zo denkt de politiek daar nu over... dat er ook niet meer vrouwen zijn gaan werken zoals de bedoeling was? Er zijn wel meer vrouwen gaan werken, maar er is nog meer gebruik gemaakt van kinderopvang. Dus die groei is nog sterker geweest. En tegen die achtergrond, uh, ja, en tegen de achtergrond dat de politieke uh, uh, consensus er is dat we moeten bezuinigen, uh, wordt dan gezegd van nou misschien kan het allemaal wel een beetje minder. Nou, en kunt u al overzien welke inkomens het hardst getroffen worden door deze maatregelen? Ik vermoed dat uh, met name de middeninkomens hier nog wel wat last van uh, zullen krijgen. Nou, technisch gezien zou je moeten zeggen... de hoogste inkomens die krijgen hier het zwaarst uh, mee te maken. Want die leveren het meest in. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... die kunnen het beste die uh, hogere kosten dragen. Uh, de lage inkomens worden een beetje uh, buiten beeld gehouden. Hoewel het wel zo is dat in ieder geval iedereen 180 euro extra gaat betalen op ja, jaarbasis. Ja, vaste bijdrage ja, per vaste jaar. Ja, vaste bijdrage van 15 euro per maand. Dus dat is 150, 180 op jaarbasis. Die betaalt iedereen. En het kindbudget, hè? Je hebt ook het kindbudget wat ze gaan afschaffen. Het kindgebonden budget, ja, precies. Ook daar wordt op uh, bezuinigd. Dat wordt beperkt tot twee kinderen. Dat wordt afgeschaft voor mensen met een uh, vermogen van uh, meer dan uh, een ton, et cetera. Dus ook daar... Uh, ja, daar wordt bezuinigd. Dus ook dat zullen met name de lagere inkomens uh, uh, word, mee worden geconfronteerd. Maar als het nog gaat over waar zullen nou de meeste effecten zijn... in daadwerkelijk gedrag, in de keuzes die je maakt rond kinderopvang... en arbeidsmarktparticipatie... dan vermoed ik dat de middeninkomens daar het meeste last van... het meeste uh, mee te maken zullen krijgen. Omdat daar ook de rekensommetje van... ja, loont het nou nog wel om uh, te blijven werken? Of ga ik gewoon een paar jaar uh, vol tijd voor mijn kinderen zorgen? En dan zie ik daarna wel weer eens hoe... Uh, hoe uh, de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt... en of ik daarna weer niet herintreed. In de afgelopen jaren zag je dat kinderdagverblijven... als paddenstoelen uit de grond schoten. Verwacht u dan dat een aantal nu ook wel weer zal verdwijnen? In ieder geval, de kosten van formele kinderopvang nemen toe. En uh, een ijzeren wet in de economie is dat als de kosten toenemen... dat dan de vraag afneemt. Dus ik neem aan dat in ieder geval de sterke groei van de afgelopen jaren... dat die er wel wat uitgaat, omdat het gewoon duurder wordt... Um, wat wel positief is natuurlijk voor de huidige situatie is in ieder geval dat duidelijk is wat er gebeurt. Want een van de ergste situaties voor investeerders of voor aanbieders van de kinderopvang is gewoon onzekerheid in de markt. Van Wat gaat er nu gebeuren? Hoeveel wordt er nu bezuinigd? Nou, in ieder geval worden de bedragen nu ingevuld. Maar ik verwacht dat de meeste kinderopvangvoorzieningen of de meeste kinderopvangaanbieders even pas op de plaats zullen maken. En even zullen kijken van wat de effecten op de markt zijn. En uh, ja, hoe dat precies zich vertaalt in de vraag naar kinderopvang. Voordat ze weer grote investeringen gaan doen in uh, nieuwe voorzieningen bijvoorbeeld. Janneke Plantinga, ik dank u wel voor uw uh, toelichting bij de bezuiniging van dit kabinet op de kinderopvang. Goedenavond. Goedenavond. Het niveau van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt. Leerlingen scoren vooral slecht voor wiskunde en natuurwetenschappen. Koen Teulings van het Centraal Planbureau vertelde Lucella een uur geleden hoeveel geld dat kost. Zo'n 6 miljard euro per jaar. Want hoe slechter het onderwijs, zei hij, hoe minder innovaties in het bedrijfsleven. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs bij een aantal wiskundestudenten.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 Uh, dus dat is denk ik voor iedereen leuk. Voor de docent leuk, voor de leerling leuk. Uh, en die leerling die ontwikkelt zijn talent, die wordt, blijft, uh, blijft uitgedaagd worden. Staatssecretaris Bleker van Landbouw neemt nieuwe maatregelen... om groentetelers tegemoet te komen. Bij de ANWB voor het verkeer, John Bakker. Met 21 files, en die zijn goed voor 75 kilometer alles bij elkaar. Eigenlijk maar eentje die opvalt. Na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen, 14 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Staatssecretaris Bleker, goedenavond. Kunt u mij horen? Ja, nu we. Goedenavond. Ja. Ja. Um, ik zei het al, um, extra maatregelen voor de getroffen tuinbouw en groente, groentetelers. Wat, uh, wat kondigt u voor ze aan? Ja, twee soorten maatregelen. In de eerste plaats uh, hebben we vandaag een akkoord bereikt met de banken... en met de land- en tuinbouworganisatie voor... Uh, de zogenaamde garantstellingsregeling. Dat betekent dat nu op korte termijn voor zo'n 80 ondernemingen het mogelijk wordt om uh, hun aflossingsverplichtingen tijdelijk uh, een jaar op te schorten. Uh, en vervolgens uh, staat de Nederlandse staat daar dan voor garant dat die aflossing uiteindelijk wel betaald wordt. En daar hebben wij nog weer goede afspraken over met de banken. Dus dat betekent dat we eigenlijk op hele korte termijn. Ja, een verlichting van de, lasten, van de financiële lasten voor, uh, voor de bedrijven. Ja, dat was wat tweede... u vorige week graag wilde en de banken hebben meegewerkt. Dat is gelukt. Ja, ja dat is gelukt en dat is ook een regeling geworden die ook uh, naar volle tevredenheid van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO is. In de tweede plaats, uh, met dank aan medewerking van het ministerie van uh, de heer Kamp van Sociale Zaken, zal ook op, uh, ja, met ingang van morgen uh, een uh, werktijdverkortingsregeling. Uh, ...van toepassing zijn die uh, uh, ja, in noodsituaties uh, uh, uh, beschikbaar kan worden gesteld. Uh, die houdt in dat er arbeidstijdverkorting mogelijk is met uh, uh, directe uh, bekostiging vanuit uh, de WW. En dat is wat je eigenlijk ook een beetje zag uh, tijdens de economische crisis, bijvoorbeeld bij bouwbedrijven? Precies. Toen ging het om deeltijd WW, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om... Uh, werktijdverkorting en de uh, compensatie vindt plaats via de WW. Ja, er is een, een, een enorme schade. Nu uh, hebben de Spanjaarden al gezegd, die gaan we voor deel verhalen op Duitsland. Bent u, bent u ook van plan om uh, schade te verhalen op Duitsland? Nou, ik wil eerst uh, zorgen dat er een hele goede Europese uh, uh, regeling komt. Met name een opkoopregeling om uh, uh, producten die uh, op dit moment niet op de markt uh, kunnen worden verkocht om die door de Europese Unie te laten, uh, te laten opkopen tegen een uh, redelijke vergoeding. Uh, en wie dan uiteindelijk de prijs uh, moet betalen, de kosten daarvan moet betalen... dat moeten we in een Europees verband nog maar eens even uh, uh, bespreken. En vindt u dat de Duitsers meer zouden moeten betalen... met alle verdachtmakingen van groenten die uiteindelijk toch niet verdacht waren? Ik vind in de eerste plaats belangrijk dat er snel zo'n opkoopregeling komt. In de tweede plaats vind ik het belangrijk dat de Duitsers echt heel snel... nu uh, definitief helderheid bieden, dat ook hun hele voedselveiligheidssysteem en controlesysteem als ik hier op orde kom. Want u vindt dat niet op orde? Het, nee, dat is niet op orde omdat de omdat deelstaten weer een ander ja, regime hebben dan, dan, het, dan het land Duitsland. Dus daar moet echt verbetering in komen. Dus wij zullen morgen ook de Europese Commissie vragen om Duitsland echt fors uh, onder druk te zetten om nu tot een degelijk en betrouwbaar uh, systeem van uh, voedselveiligheidscontrole te komen. Waarbij we niet weer verrast worden door uh, mededelingen van een stad of mededelingen van een deelstaat of, of van, van een ministerie. Maar dat het echt uh, uh, ja, één duidelijke woordvoeringslijn is die, uh, die, ook, uh, ja, die niet uh, over één appijs gaat. En dat en is het eerste wat de Duitsers moeten doen. en uh, ja, ik, ik denk dat ze er langzamerhand zelf ook wel van overtuigd zijn dat het op deze manier niet verder kan. En als ze dat hebben gedaan, als die zaken op orde uh, zijn, vindt u dan dat de Duitsers meer zouden moeten betalen dan andere landen aan de schade? Nou, in de eerste plaats vind ik het belangrijk dat morgen de Duitsers laten zien dat ze ook voor het noodfonds zijn. om die markt, uh, om die markt weer, uh, weer te herstellen. Dat is het eerste wat ik wil. En dan moeten we later nog eens een keer praten over, uh, over de rekening. Maar, uh, Want u zou, wij, u hebben... zou het uh, terecht vinden als Nederland evenveel betaalt in Spanje als Duitsland? Nou, we moeten volgens mij naar Rato betalen. En het komt uit het uh, Europese Landbouwfonds. uit de 45 miljard die daarvoor uh, beschikbaar is. En uh, ja, ik vind uh, nu. Uh, nu een spelletje spelen over uh, eventuele extra uh, bijdrage die, uh, die Duitsland moet leveren. Ja, volgens mij ziet dat, helpt dat niet om morgen een uh, goede marktmaatregel en een opkoopregeling voor op elkaar te krijgen. Ja, ik noem het geen spelletje hoor, maar u wel. Nou, ik vind het nu niet opportun. Niemand zit er volgens mij op te wachten. We moeten nu die tuinders helpen, we moeten de markt weer gezond krijgen, uh, consumentenvertrouwen op orde. En uh, dan zullen we over een paar maanden nog eens een keer weer uh, terugblikken over uh, wat de rekening precies is geweest en hoe we dat op een eerlijke manier doen. Oké, okay, nu niet dus. Meneer Bleker, ik dank u wel voor uw toelichting. Ja, ja, graag, Goedenavond. Dag. Peru krijgt een nieuwe president. En er waren twee verkiezingsrondes voor nodig. Het was een nek-a-nek-race tussen Keiko Fujimori en Oyanta Humala. Het werd niet Keiko, de dochter van de vroegere dictator Fujimori... die nu in de gevangenis zit. Maar het werd dus Oyanta Humala. correspondent Marion van Rooijen. Prachtige naam, Oyanta Humala. Maar wat voor Prachtig. man is het? Eh... Uh... Even afwachten wat hij wordt. Serieus. Kijk, vijf jaar geleden was hij een ronkende linksradicale nationalist. Echt een vriendje van Chavez van Venezuela. En net als Chavez ook een ex-militair. Met in zijn eh, biografie nog wat heikele punten. Zoals onopgehelderde beschuldigingen over marteling en zelfs moord. Een mislukte opstand tegen eh, het autoritaire regime van die Fujimori. Maar deze verkiezingen eh, trad hij aan in een geheel herziene eh, zachte en sociaal-democratische versie. Hij nam totaal afstand van Chávez en in plaats daarvan liet hij zich onder curatele zetten, letterlijk van de gematigde arbeiderspartij van president Lula in Brazilië. Het punt is namelijk, kijk, Peru is economisch echt booming. Het is het, het, het, is het land waar het het beste gaat in heel Latijns-Amerika. Alleen al vorig jaar 7% groei. Maar de gewone bevolking profiteert daar niet van mee. Dus ja, daar kun je iets aan doen. Of op de Chaves-manier, of op de Braziliaanse uh, zachtere manier. Nou, uh, men weet eigenlijk nog niet wat het gaat worden. Want alleen al de afgelopen 40 dagen heeft Oumala Drie keer zijn verkiezingsprogramma veranderd. Uh, steeds in de zachterde en gematigde uh, versie onder leiding van Brazilianen. Maar denk je er ook echt zo over? Ja, want zacht was die campagne niet. hè? Het was heel heftig, heb ik begrepen. Waarom was die strijd tussen Fujimori en Umalaso zo gepolariseerd? Ja, moet je je voorstellen, de dochter van een dictator, dat, behalve dan de echte jongeren, weet iedereen dat nog. Die man zit een straf uit voor nou, corruptie op niveau, wat zelfs voor Latijns-Amerika een beetje uit de klauwen liep. Mensenrechten schendingen, het was echt een terreurregime tien jaar lang. Nou, het is geen lekker vooruitzicht daar de dochter van te krijgen, want deze 36 jarige Keiko is gewoon een instrument van haar vader om weer aan de macht te komen. Dat heeft haar haar ze niet campagne... van zich af kunnen schudden. Hè, dat, dat heeft ze niet van zich af kunnen schudden? Nee, joh, was haar campagne heel half kwartier was in zijn gevangenis. Haar adviseurs zijn allemaal uit het kringetje van vroeger de ministers van haar vader. Ja, en zoals de Braziliaanse uh, belangen had, ook economisch waren rond Oemala... ...zo zat er ook rondkijken of Hoogimori, een uh, clubje Amerikaanse conservatieve zakenmannen... Uh, ...rond de conservatieve partij ook, die weer hun belangen hadden in dat boemende... Uh, uh, Peru, Dus ja, er zitten heel veel belangen achter. Ja, als die economie zo enorm aan het groeien is in Peru... in die zin dat er dus ook toch wel degelijk een tweede ronde nodig was. Want in die eerste ronde brak er, uh, zo breviger eerder van je... nogal wat paniek uit onder investeerders toen Oumala in één keer als kandidaat naar voren kwam. Nu die dus is gekozen, hoe zijn de reacties onder de investeerders in die economie in Peru? Het is nog niet helemaal duidelijk. Ze hebben, als ik het goed begrijp, nu alvast de beurs in Lima maar even gesloten. Want iedereen verwacht een enorme speculatieve aanval op Peru. Elitegroepen hebben er echt heel hard aan gewerkt om de markt te stuipen op het lijf te jagen. Als die Oemala een, uh, een overwinning krijgt. Maar ik herinner me toch ook, hetzelfde was aan de gang toen uh, voor het eerst Lula in Brazilië won. Toen zou ook de hele economie in elkaar storten. Nou, dat was binnen een week was dat over en alles ging goed. Dus het is nog maar even afwachten, Maar dat er in elk geval een heftige financiële reactie op de internationale markten zal komen, dat is zeker. En nu duidelijkheid, een nieuwe president in Peru. Zijn naam, Oyanta Humala. Dankjewel, Marion van Rooijen. En met dat nieuws sluiten wij dit Radio 1 Journaal af voor deze middag en deze avond. Zometeen na het nieuws van half zeven dat u krijgt van Trudy Vendrich um, is WNL. Avondspits, Petra Grijzen, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Goedenavond, Tim. Ja, de crisis is nog maar net voorbij. Ondernemers in de metaalsector die hebben nu al te weinig mensen die het werk kunnen doen. Goed nieuws zou je denken, maar de mensen met de vereiste opleiding die zijn niet te vinden. En de Duitsers en de groentetellers die lijden onder EHEC. Maar we zouden ons juist veel meer zorgen moeten maken over resistente bacteriën. Die zijn veel erger dan alle EHEC's ter wereld. Dat zegt hoogleraar voedingsleer Martijn Katan zometeen bij ons. Naar journaal Weer in Verkeer. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaad-thriller van Lars Kepler.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 Groentetelers die in de problemen zijn gekomen door de EHEC-crisis krijgen van staatssecretaris Beker een jaar langer de tijd om hun lening af te lossen. De telers kunnen voor hun personeel ook werktijdverkorting aanvragen zolang de crisis aanhoudt. Morgen praten de Europese landbouwministers over mogelijke noodmaatregelen. Overigens hebben Duitse onderzoekers tot nu toe geen bewijs gevonden... dat Tauge de bron is van de besmettingen. Bij een biologische kweker is de bacterie niet gevonden. Tot nu toe zijn komkommers, tomaten, sla- en kiemgroenten... aangewezen als de mogelijke bron van de EHEC-besmetting.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 Ja, op dit moment vallen er behalve in het noordwesten van het land overal nog een aantal stevige onweersbuien. En in het oosten van het land kan er ook hagel bij zitten en windvlagen. En houdt u er ook rekening mee dat er van tijd tot tijd veel neerslag kan vallen. Nou, vannacht is er dan vrij veel bewolking, alhoewel de meeste buien wel wegtrekken richting het noordoosten. Er is ook kans op een misbank, er waait maar een zwakke matige zuidwestelijke wind. En het koelt af naar zo'n 12 graden. En morgen overdag, de dag begint met vrij veel zon... maar al gauw komt er ook vanuit het zuiden opnieuw bewolking aan... en er zitten ook weer onweersbuien op... waarbij de onweer voornamelijk in het oosten van het land voor gaat komen. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 24 graden. En dan de dagen daarna, de temperatuur die gaat iets dalen... naar waarde rond de normaal. Woensdag is er nog veel kans op wat buien... en donderdag en vrijdag lijkt het alweer een stuk droger te worden we hebben verkeersinformatie nog 12 files, 48 kilometer bij elkaar. En de helft daarvan staat op de A1 en de A12. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen, 13 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Maarsbergen, 11 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzel. Niet over e maar over resistente bacteriën moeten we ons zorgen maken. En economie houdt adem in. Welkom in Amsterdam, op onze redactie. Goedenavond. Het goede nieuws, er zijn weer volop banen. Het slechte nieuws, er zijn geen mensen voor. Dat is de situatie op dit moment in de metaal- en chemiesector. Ondernemers die maken zich zorgen dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. -organisatie metaal Unie die vreest... Permanent een tekort van 2500 vakmensen. En bij mij hier aan tafel is Jan huis van FME. Dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, klinkt dat u bekend in de oren? Ja, ik denk dat men nog bescheiden is met 2.500. Het zullen er in de komende jaren veel en veel meer worden. Over wat voor getallen hebben we het dan? Over duizenden en zeg maar gerust tienduizenden. En hoe is het op dit moment? Kent u veel ondernemers uit uw eigen brancheorganisatie die nu echt staan te trappelen om, om uh, mensen die het werk kunnen doen? Bijna alle bedrijven hebben vacatures en sommigen heel veel. En dan hebben we het nu al over honderden banen. En dan denk ik meteen, dan kan je je bedrijf niet eens draaiende houden... als je zoveel mensen nodig hebt. Een tekort van 2500 vakmensen. Ja, maar dat klinkt nog niet zoveel. Het, uh, het is veel erger. En uh, je kunt je bedrijf niet draaiende houden. Inderdaad, het grootste probleem, als wij nu vragen aan onze leden... wat is je grootste probleem? Vakbekwaam personeel. Ik zeg vanavond dat het grootste, de grootste bedreiging... voor de economische groei in ons land, voor onze welvaart... is al op korte termijn tekort. Tekort aan mensen in de technische sector. Tekort aan mensen in de technische sector? En dan heb je, dan, dan moet je ook bedenken: van ja, God, uh, wat voor mensen hebben we dan nodig? Over wat voor mensen gaat het? Heel breed. Mensen met een technische opleiding. En dat kan in de metaal zijn, maar dat kan in de chemie zijn, zelfs in de bouw, automotive sector. Al die techneuten, die handige jongens met hun handen. De maakindustrie is de ruggengraat van onze samenleving. Daar hebben we mensen nodig, zowel jongens als meisjes. Gegarandeerd een baan, uitstekende positie, veilige omstandigheden... aantrekkelijke omgeving om te werken, alleen... Er is geen instroom. Er komen ja. veel te weinig mensen, jonge mensen naar die scholen. En u zegt dan, gaan de bedrijven daar heel erg onder lijden? Onze economie gaat er onder lijden. Gaan er nu al bedrijven over de kop omdat ze te weinig mensen hebben? Nou, over de kop is, uh, is wel heel uh, ernstig nu. Maar ik ben ervan overtuigd dat op termijn werk verplaatst wordt naar waar mensen zijn. We hebben lang gedacht, we verliezen werkactiviteiten hier omdat er lage lonenlanden zijn, omdat er concurrentie is uit verre landen in het verre oosten. Nee, hey, straks zullen bedrijven wel moeten vertrekken omdat er hier geen mensen te vinden zijn. Hoe komt dat, dat er geen mensen te vinden zijn? Er is onvoldoende toestroom van jonge mensen naar de technische opleidingen, naar de technische scholen. Zowel naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar zeker ook naar het middelbaar beroepsonderwijs. En dus ook te weinig doorstroming naar hoger beroepsonderwijs en zelfs universiteiten. Ja, en... Er is natuurlijk nog die vergrijzing. Dus de mensen die in het bedrijf zitten, die beginnen nu uit het bedrijf te gaan. Ja, de gemiddelde leeftijd ligt zo'n beetje rond de 50 jaren. Dat is ongelooflijk. En uh, op heel korte termijn door die vergrijzing zal dat nog veel ernstiger worden. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld. 50 procent van de leraren techniek gaat binnen vijf jaar met pensioen. Goed, gebrek aan goede, goed opgeleide krachten dus. Eh, bij scheepsbouwer IHC Merwede dachten ze... als we ze niet kunnen vinden, dan doen we het gewoon zelf. En de eerste lichting die wordt binnenkort verwacht zijn diploma op te halen. Verslaggever Wiege Hemmer die ging naar de scheepswerf... en liet zich rondleiden door personeelsmanager Bert van der Sluis. U bent in de schepenhal. En links voor u ligt een heel groot baggerschip. Een zogenaamde hoppenzuiger die wij hier aan het bouwen zijn voor een Chinese klant. Met trots verkondigt u dat, neem ik aan. Trots verkondigen wij dat, ja. ja. Die mannen die hier rondlopen, wat is de gemiddelde leeftijd van hen? Uh, de gemiddelde leeftijd, dat is uh, over 2010, ik heb de cijfers inmiddels... is een hele mooie curve eigenlijk. Dat wij uh, een uh, relatief een groep van 12-14% jongeren hebben... En dan zie je dat in het hele middengroep er een mooie vlakverdeling is van 2, 23 procent. En de curve is aan het eind nu aan het afbuigen. En dat betekent dat, in tegenstelling dat vijf jaar terug, waar het overgrote gedeelte van de medewerkers boven de 45 was, dat je daar zo langzamerhand een verandering ziet ontstaan. Hoeveel van die mannen gaan jaarlijks deze scheepswerf verlaten? Gemiddeld 50 tot 60 medewerkers verlaten het bedrijf door gebruik te maken van de vroegpensioenregelingen. Daar uh, loopt gemiddeld zo 45, 50 jaren ervaring loopt de deur uit. En hoe zorgt u er nou voor dat dat geconserveerd blijft? Doordat je op een vroegtijdige manier al de instroom stimuleert... en uh, mensen aan je weet te binden. Zodat je door over de jaren heen, en het is een lange termijnvisie... Ja, maar heb je een ene jaar een instroom van 40 leerlingen... dan moet je je afvragen, hoeveel heb ik er dan van die 40 nog over 10 jaar? Ja. Misschien zijn dat er 20... Of 15 en hoe komen we dan boven het mijveld uit? Precies. De toekomst praat u over? Hier staat de toekomst. Goedemiddag, Joey. Joey, waarom word jij hier gelukkig? Uh, ja, het is uitdagend werk altijd. Uh, altijd anders. En, uh, ja, mooi werk ook. Grote dingen. Prachtig. Mannenwerk zeg ik dan? Ja, ja vrouwen kunnen er ook terecht. Hoor. Oh? Heb je vrouwelijke collega's? Ja, ik, uh, een meisje zit bij ons in de klas. Dus, uh... En kan ze er wat van? Ja hoor. Ik... Waar kan ze wat van? Uh, lassen. Want dat moet je kunnen hier? Ja, of uh, scheetmetaal bewerken, uh, ijzerwerken, verspanen. Joey's collega uh, staat hier ook. Justin. Uh, just just yes. Wat heeft jou nou aangetrokken? Omdat het een hartstikke groot bedrijf is. Ze hebben veel uh, ambitie. Ze willen jou graag leren lassen. En uh, ja, je kan hier heel erg groot worden. En het is een groot bedrijf, ze hebben altijd werk. Maar toch zijn jullie bijzondere types. Jullie zeggen misschien, ja dat wisten we al lang. Maar uh, jullie kiezen voor een beroep waar maar heel weinig leeftijdgenoten voor kiezen. Ja. Wat zeggen ze tegen je? Ja, ze zeggen, oh ja, oh, dat is wel mooi werk zeker. Ja, tuurlijk. En uh, ja, je kan er ook veel geld in verdienen als je goed bent. Dus. Als je dan nou kijkt naar dat schip daar? Ja, hartstikke mooi. Het is toch een stukje werk voor jezelf uh, waar je aan hebt meegewerkt. Dat is het mooie. Dat is ook de trots die uh, in deze sector zit. Je maakt daadwerkelijk een heel mooi product... Wat terzijde uh, in de wereld actief is. En hier achter de dijken in Nederland werken wij daaraan mee om dat mogelijk te maken. Meet in Holland, waar staat dat voor? Ja, het is kwaliteit, duurzaamheid. Dat staat ook voor betrouwbaarheid. En dat opleidingscentrum is daar ook een waarborg voor? En het opleidingscentrum is uh, de strategie voor de toekomst om op middellange termijn en op langere termijn ook gewoon te zorgen dat wij de vakmensen hebben met de passie om dit allemaal te maken. Omdat uiteindelijk gewoon te kunnen continueren. Wanneer heb je die opleiding afgerond? Uh, in uh, eind juni, dan uh, loopt mijn contract af bij de leerschool en dan krijg je hier een contract aangeboden. Oh, dat gaat snel? Ja, dat, uh, dat is gewoon de baangarantie die ze krijgen. In hun stageperiode hebben ze zich kunnen oriënteren. En ik denk dat jij uh, verschillende plekken hebt gezien, Joe, in dat je op basis daarvan je keuze gemaakt hebt. En die keuze is gevallen op uh, de sectievloer. Daar uh, worden de delen van het schip in elkaar gezet. Ja. En daar wordt hij, je collega, Justin? Ja, ik word daar ook uh, mijn collega. Ik heb ook voor de sectievloer gekozen omdat het hartstikke leuk werk is. En ja, ik vermaak me hier hartstikke goed. Je kan veel leren, je kan veel, ja, van alles heb je hier. Nederland heeft jullie nodig. Ja, ja, zeker. Nederland heeft ons nodig om goede boten te uh, presenteren voor de mensen. Dus. Ik moest stoer om dat te kunnen zeggen. Ja, zeker weten. Ja, Toch? Dat is prachtig. Succes ermee. Ja, ja dan dankjewel. dankjewel. Ja, de leerlingen bij scheepsbouwer IHC Merwede, meneer Kamminga van de FME. Is dit een trend die u bij meer bedrijven ziet? Dat ze zelf hun uh, mensen gaan opleiden? Ja, de relatie met uh, de ROC's, de regionale onderwijscentra, beroepsonderwijs... die, uh, die relaties die zijn toch te weinig. Het ligt niet alleen aan de scholen, het ligt ook aan de bedrijven. En je ziet zo hier en daar, daar waar de nood hoog wordt... dat bedrijven uh, soms met elkaar, als het kleinere bedrijven zijn... een bedrijfsschool gaan oprichten. Ik kan een voorbeeld geven in Staphorst, uh, Rollenkater. Prachtig bedrijf, maakt gevelplaten. En uh, daar hebben ze besloten, uh, omdat er te weinig mensen van het Rentecollege. Alfa je College in het Noorden kwam, om het zelf te gaan doen. En ze hebben daar wat reclame voor gemaakt. Ze hebben een gezellig opleidingsinstituut gemaakt. Ze hebben het mooi ingericht. En ze hebben daar mensen uit het bedrijf gevonden... die daar ook les willen geven. Een sfeertje, wat we net horen bij IHC, is daar ook ontstaan. En prompt zijn daar veertig jonge lui ingestroomd. En dat zijn natuurlijk uh, mooie initiatieven. Maar toch is er dus nog sprake van een groot tekort. En nou hoor ik dit verhaal eigenlijk al vier jaar. Ik er zijn grote tekorten. Het lukt ons maar niet om die mensen hier naartoe te krijgen. Om ze de opleiding op te krijgen. Hoe kan dat toch? Het is in 2008 hadden we een congres. En het onderwerp was dit. We hebben er toen snel van gemaakt. Hoe raken we ze kwijt? Want toen kwam de crisis. Maar het komt omdat er door de bedrijven zelf te weinig in wordt geïnvesteerd. Omdat de overheid het als een groot probleem ziet... en niet precies weet hoe de oplossing gevonden moet worden. De scholen hebben een groot probleem om te investeren... want het zijn dure opleidingen en er zijn te weinig mensen. Wat nodig is, is een soort deltaplan... een grootse aanpak van wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld... Bedrijven zullen zich moeten, zelf moeten inzetten op de scholen. Helpen bij het besturen van de afdelingen techniek. Van hoe doe je dat nu met de financiën en met de apparaten die er nodig zijn? Hoe geef je les? Laat mensen uit de bedrijven voor de klas gaan staan. Een halve dag in de week uh, om, om, om las, les te geven. En dan het belangrijkste: de jongeren er naartoe krijgen. En een grote uh, promotiecampagne organiseren door de bedrijven en de scholen en de overheid samen. Overheid zou kunnen stimuleren. Door bijvoorbeeld. Uh, uh, geen lesgeld te vragen voor die technische opleidingen die maatschappelijk zeer gewenst zijn. Geen collegegeld te vragen voor de hogere opleidingen om het maar aantrekkelijk te maken. En te voorkomen dat mensen vrije tijdsmanagement gaan studeren ze of andere boeiende studies. Ze moeten verplicht, vindt u, een, een, een nuttig vak in uw ogen uh, gaan doen? Ja, verplicht, je moet het natuurlijk wel kunnen. Maar laten we toch stoppen met al die vage studies... waar je uiteindelijk zo weinig mee kunt en telkens weer opnieuw moet beginnen. Maar goed, je wil natuurlijk ook graag gemotiveerde mensen. Dus natuurlijk. je wilt niet mensen hebben die dan, nou ja... Mm schoorvoetend dan maar die technische opleiding gaan doen. We horen net de jonge lui bij IHC zeggen hoe schitterend het is in dat bedrijf. Zoveel leuker dan het imago. Welke ouder wil dat zijn kind fabrieksarbeider wordt? Nou, laat ze eens gaan kijken in die fabrieken tegenwoordig. Het is daar een fantastische omgeving om te werken. Maar ja, de moeders hebben nog steeds het gevoel van... Pff. Dank u wel. Jan Kaminga van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. We gaan naar de beurs en straks ook naar Steve Jobs, want die stapte even uit zijn bed voor iCloud. Dat zometeen, begin dit jaar, dachten we dat het beter zou gaan met de economie. Maar de economische cijfers van de laatste tijd wijzen daar allerminst op. De economie houdt zijn adem in. Simon Wiersma, Inge, goedenavond. goedenavond. Zien we ook weer terug op de beurs van vandaag. AX weer in de min gesloten, afgelopen week ook slechte beursweek. Over welke cijfers maak je het meest zorgen? Nou ja, als je kijkt naar het hele pakketje van macro-economische cijfers uit Amerika... dan zie je gewoon dat die de afgelopen week behoorlijk tegenvallen. Ja. Waar ik me het meest zorgen over maak... is natuurlijk het aantal banen wat gecreëerd wordt of eigenlijk niet in Amerika. Werkeloosheid loopt op. Um, je ziet een hele aantal uh, indices hier afnemen. De, de, de inkoopmanagersindex uit de productiesector neemt af. Huizenprijzen dalen nog steeds. Um, maar ook in Europa zien we wat, uh, wat zaken teruglopen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het IFO-cijfer in Duitsland vertrouwencijfer uh, van de, uh, de Duitse producenten, ondernemers, die blijft nog wel hoog. Maar je ziet nu ook dat de verwachtingen van beleggers en analisten... Uh, als je kijkt naar de zew cijfers dat die begint af te nemen in Duitsland. Wa uh, waarom is iedereen zo somber? Nou ja, het is niet somber. Het zijn uh, toch wel wat, wat afnemende cijfers. Die groei, en hoe komt die dat? Uh, ik denk toch dat we wat, wat tegenwind hebben gekregen. Als je gaat nagaan dat de verwachtingen begin dit jaar behoorlijk hoog gespannen waren. We hebben een goed eerste kwartaal gehad. Als je kijkt naar de bedrijfcijfers. Uh, we hebben wel te maken met hoge olieprijs. Mensen zijn behoorlijk wat, uh, wat geld kwijt aan hun energierekening. We hebben een tsunami gehad in Japan wat voor uh, wat problemen heeft gezocht. En dan zie je dat het toch wat begint te haperen. Uh, om nog maar niet te spreken over de Europese uh, ja, schuldencrisis... wat toch het consumentenvertrouwen drukt. Dankjewel. Simon Wiersma van ING. Over een kwartier gaat het gebeuren. Apple-fans zitten al op wolken, want om 7 uur wordt iCloud gepresenteerd. Het is een nieuw product van Apple. Het is zo goed als zeker dat iCloud de naam is voor een nieuwe webdienst om muziek te streamen op toestellen van Apple. Bastiaan vroeg op: Goedenavond. Goedenavond. Van Bright. Uh, ja, bestaat zoiets niet al? Spotify, dacht ik. Uh, ja, je hebt Spotify sowieso. Die doet het al, dan betaal je iets van 5 of 10 euro per maand. En dan kun je onbeperkt gewoon muziek uh, luisteren. En Google is ook met iets bezig. Die hebben nu Google Music en Beta. En dat is het soortgelijks. Maar Apple wil zich nu ook uh, inmengen. En wordt dat dus hetzelfde als Spotify? Of gaan ze zich nog onderscheiden daarvan? Nou, dat is echt wel even afwachten. Het enige wat we weten is dat ze vanavond iCloud gaan aankondigen en dat het dus uh, ja, iets cloud-based wordt. Dus dat je data ergens online hebt die je uh, van andere toestellen kunt uh, bekijken. Het is uh, ja, waarsch waarschijnlijk wel een muziekservice, maar zelfs dat weten we nog niet 100 zeker. Mm. Dat wordt vooral gebaseerd op platendeals die zijn gemaakt met Universal en Sony op het moment. Maar het kan nog van alles zijn, dat is het spannende even. Maar wel gratis? Uh, ja, dat weten we ook niet dus uh, dat, uh, een van de geruchten zegt dat het, uh, dat, ja, dat het gratis wordt, worden maar wel goedkoop dan zou het iets van 25 dollar per jaar worden dat uh, daar is natuurlijk flink goedkoper geleden met spotify waar je dus uh, ja, als je 5 euro per maand betaalt ja dat is 60 euro mm -hmm. dus uh, maar dat is ook het half achter het uh, ja, de, de, de grote, zeg maar, zoals Spotify en waarschijnlijk uiteindelijk ook Google Music, die vragen er gewoon geld voor. Dus die zouden er bijna kunnen rekenen dat Apple dat uiteindelijk ook veel zal doen. Ja, nou ja, goed, het is nog even afwachten, het is nog veel onduidelijk. Maar uh, wat we wel zeker weten is dat, dat Steve Jobs heel even terugkeert van ziekteverlof voor de presentatie van iCloud. Moeten we daar nog iets achter zoeken? Uh, nou, hij deed het de vorige keer ook met uh, de iPad 2. De, uh, hij is dus met ziekteverlof. We weten niet waarom. Rob, dat het misschien kanker heeft. Maar dat uh, moeten we nog even bekijken en afwachten. Maar toen, dat voor de, uh, toen hij voor het eerst met verlof ging, zag je ook dat het uh, aandeel van Apple flink naar beneden ging. Apple is op het moment gewoon echt Steve Jobs. Dus het is heel riskant als hij natuurlijk uit de running is. Dus op deze manier proberen ze toch weer te vertellen dat uh, hij er nog gewoon is en nog steeds invloed uh, heeft. En dat uh, aandeelhouders zich gewoon geen zorgen hoeven te maken. Dankjewel, Bastiaan vroeg op over een kwartier. Dus die presentatie van Steve Jobs. De EHEC-bacterie zorgt voor veel paniek bij mensen en bij groentetelers. Maar eigenlijk zouden we ons veel meer zorgen moeten maken... over de resistentie van bacteriën voor antibiotica. Dat is veel erger dan alle EHECs van de hele wereld bij elkaar. Dat vindt hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Ah, we gaan eten. En de, en de Taugee. Tau Vorige week was Nederland in de ban van uh, de komkommer. Ja. En deze week is het de tau -gay. Ja. Hoewel net bekend is geworden dat dat het ook niet is. Misschien niet, nee. Uh, ja, ze hebben het nog niet kunnen vinden, wat lang niet alles zegt. Hoewel het wel een aannemelijk uh, uh, schuldige is. Waarom? Dat komt omdat... In de eerste plaats die boontjes waar ze die tau uit laten kiemen, daar zit regelmatig wat, uh, wat poep op. En uh, daarnaast, dat kiemen gebeurt uh, warm en vochtig. Nou, die E. coli-bacteriën vinden dat heerlijk en die gaan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, voor je het weet heb je er een miljard. Dus denkt u dat ze er later op terug gaan komen op dit onderzoek en dat het toch de tau-gay zou kunnen zijn of kan het iets anders zijn? Ik geloof niet dat ze hebben gezegd... wij weten nu dat het de Tauge niet is. Ze hebben alleen gezegd van... we kunnen nog niet bewijzen dat het hem echt is. Maar Tauge staat bovenaan het lijstje van verdachten. En daar blijft hij staan. Toch maakt u zich zorgen over hele andere producten. Uh, als we het hebben over voedselveiligheid. Wat voor producten heeft, maakt u zich vooral zorgen over? Nou, nog niet eens over dingen die we zelf opeten... maar wel over wat er gebeurt in de voedselproductie. En dan bedoel ik de uh, uh, varkens- en de kippenteelt... In ieder varken ontstaat wel eens zo'n uh, bacterie die een nieuwe truc heeft bedacht tegen de nieuwste antibioticum. Als hij dat antibioticum niet over zich heen gesproeid krijgt, dan verdwijnt hij weer. Maar als dat wel gebeurt, is hij de overlevende en hij springt over op de varkenschouder en op de veearts en van hun op u en mij en iedereen. Dus er wordt veel antibiotica gebruikt in de veeteelt. Um, hoe staat het daarmee? Want uh, als ik me goed herinner, kan de vorige, heeft de vorige minister, uh, Gerda Verburg, heeft er al een speerpunt van gemaakt. Uh, heeft toen al voorgenomen om uh, de hoeveelheid antibiotica met 20% terug te dringen in 2011. 50% in 2013. En uh, volgens de Kamercijfers zijn, is dit jaar al 12% verminderd. Het gaat dus eigenlijk heel goed. Nou, een speerpunt, dat was wel een hele botte speer. Het was aan alle kanten wel heel erg van... nou, laten we het de telers niet moeilijk maken. Wil... Gericht op zelfregulering. Ja, zelfregulering en niet te snel en zo. Nee, dat was echt uh, uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hier zal pijn moeten worden geleden. En daar moeten we dan die varkens- en kippentelers... maar voor schadeloos stellen. Want die mensen moeten ook leven. En die doen het niet uit boosaardigheid. Maar er zal heel hard moeten worden ingegrepen... met uh, alle antibiotica eruit. En zware straffen. Anders krijgen we dit niet weg. Maar het is gewoon goedkoper om antibiotica preventief toe te dienen. Precies, en dat betekent dus dat uiteindelijk wij allemaal schuld hebben. Want wij willen allemaal heel goedkoop vlees, heel goedkope kip, heel goedkoop eten. Wij zetten druk op die producenten. Wij moeten bereid zijn wat meer voor ons eten te betalen. Maar in dit geval gaat het om onze gezondheid, de gezondheid van onze ouders, van onze kinderen. Nou, dan moet dat maar. Ja. Is het nu al gevaarlijk om kippenvlees en varkensvlees te eten? Ik vind het geen gekke vraag, want... Uh, als je besmet bent met die bacteriën, merk je dat een hele tijd niet... tot je verzwakt en dan breken ze door. Dus gevaarlijk is een groot woord, maar een beetje zorgelijk is het wel. Bouw je dan al die resistentie op als je dat eet? Doordat je steeds een beetje antibiotica binnenkrijgt? Nee, nee, er zitten in dat vlees geen antibiotica. Die antibiotica zijn in de stal eroverheen gegooid. Die bacteriën in die varken en in dat kip zijn veranderd... waardoor ze goed tegen antibiotica kunnen. Deze wordt geslacht en er komt ongevermijdelijk wat poep op het vlees. Kijk, vies, maar zo gaat dat nou eenmaal in het leven. En het zijn hele kleine beetjes. En als je dan in de keuken niet heel schoon te werk gaat... of je bakt het niet goed, dan krijg je ze ook in je lijf. En de meeste mensen die merken daar niks van. Dat beest dat woont daar binnen, maar op een gegeven moment word je ziek... je wordt verzwakt... Uh, de dokter geeft je antibiotica, al die anderen gaan dood. En deze denkt: van, ha, mooi, vrij speelveld. Ik kan me even vermenigvuldigen zoveel als ik wil. Nou, zijn er mensen die deze antibiotica-kruistocht een uh, samenzwering van de vegetariërs noemen? Bent u vegetarisch? Uh, nee, nee, niks te maken met kruistocht van vegetariërs. Gewoon heel veel verstandige, vleesetende dokters zullen u zeggen: van, dit is een groot gevaar. Maar een stukje komkommer eet u toch wel liever dan een uh, rood tartaatje of een... uh, Waar hebt u hem gekocht? Deze is uit, uit Nederland, van de biologische winkel. Dan neem ik lekker een stukje komkommer, biologisch of niet, maakt dat niet zoveel uit. <laughs> een kouende Martijn Katan, van hoogleraar voedingsleer, in gesprek met Martine Verhoef. De trein die vertragingen heeft. Even wachten bij de huisarts of die ene bespreking die toch wat later begint. Frustrerend of kan je de tijd ook leuk besteden? Goedenavond Emiel op de call. Goedenavond. Ontwikkelaar van de vertragings-app voor op ja, je mobiel voelt. of tablet. Vertel maar, hoe kan ik mijn tijd beter besteden? Nou ja, we hebben een app, de vertragings-app, die zowel voor iPhone als iPad geschikt is. En waar, al ja, je, naar gelang je vertraging, je kan kiezen tussen een verhaal van 15, 15 enzovoort tot en met 60 minuten. 15, 15 enzovoort tot en met 60 nou ja, minuten? Je ja, dus er op ermee? 20, 25. Dus alles wat ertussen zit, uh, afhankelijk van je vertraging, kies je iets. En dan kan je kiezen uit een aantal. Uh, verhalen en uh, op die manier kom je lezend de tijd door. Ja, ja en de app is ontwikkeld door uitgeverij Querido. Uh, krijg ik dan alleen verhalen van uw schrijvers of ook van anderen? Nee, we hebben het met drie uitgeverijen samen gedaan. Querido neigen van dit maar een ateneum. En het zijn al drie uitgeverijen die al honderden jaren bestaan. En dus we hebben een enorme pool aan, aan schrijvers en verhalen. Uh, dus het is zeer gevarieerd. En in de toekomst zullen we dat nog, uh, nog uitbreiden. Maar voornamelijk dus korte verhalen neem ik aan. Uh, nou, er zit een uh, van Thomas Rozenbomen verhaal van uh, circa een uur bij. Voor als uh, je echt heel lang moet wachten. Voor als je echt heel lang moet wachten. Dat komt uh, gelukkig in Nederland ook minder vaak voor. Maar goed, je mag natuurlijk, uh, je kan het gerust ook in twee of drie keer lezen. Oh ja. Maar goed, is dat is, is dit dan de nieuwe manier om als schrijver uh, je geld te verdienen? Nou ja, dat weet ik niet. Het is voor ons wel een, uh, een test om te kijken hoe we ook boeken elektronisch kunnen brengen. En uh, ja, tot dusver reageren zowel uh, auteurs als, uh, als de pers heel positief. Ja, de app kost, kost 3 euro, hè? Ja, nu nog, uh, nog een week lang uh, 79 cent en dan gaat hij oh. naar 2,99. En dan krijg je ongeveer 300 bladzijden uh, leesplezier voor. Ja, en hoeveel, hoeveel krijgt de schrijver daarvan? Die krijgt een uh, royalty. Net zoals bij een gewoon boek, alleen gaat het natuurlijk nu wel over een lager bedrag. Uh, en deelt hij het met, met een andere heel andere schrijvers uh, die ook in de app zitten. Maar dat, dat geldt op dezelfde manier voor bloemlezingen bijvoorbeeld. En, en kunt u aangeven hoeveel dat dan ongeveer wordt per app van drie euro? Nou, de, de meeste royalties bij auteurs beginnen bij 10%. En uh, dat is dus hier vergelijkbaar. En uh, uh, ja, eigenlijk is dit ook een bloemlezing, maar dan elektronisch. En dus houden hoeveel, hoeveel uh, daarvan over? Ja, ik kan dat tot Van die niet uh, tot op de cijfer uh, uh, berekenen voor u, maar uh, uh, kijk, ik denk dat in dit geval cijfers twee tweeledig zien. Je verdient relatief minder aan een elektronisch, uh, aan een app voor deze prijs dan aan een uh, gedrukt boek. Uh, maar het is een nieuwe manier voor mensen om te lezen en uh, dus mogelijk oké, ja, je kan beter uh, een paar duizend keer een klein beetje verdienen dan uh, vijf keer wat meer. Ja. In deze tijden van Altijd Haast is er juist behoefte aan even een kort verhaal. Ja, bijvoorbeeld. Wat is uw favoriet? Sorry? Wat is uw favoriet? Mijn favoriet? Ik denk dat dat de korte verhalen van Toon Teller gaan zijn. Nou. Te lezen tussen 0 en 5 minuten. <laughs> Heel goed, dank u wel. En op de call van de Vertragings-app. En zometeen op deze zender Kunststof, daarin kunstkritica Sascha Bronwasser. Ze volgt het team van de meest toonaangevende hedendaagse Nederlandse kunstenaars... bij hun activiteiten, op zoek naar het hoe van hun werkwijze. En morgenavond dan zijn wij er weer op Radio 1 met Avondspits. En wat WNL betreft dus tot dan. En u kunt ons ook nog terugvinden op avondspits.fm. We wensen u een hele fijne avond. Dag. roep WNL